Vrijdagavond live... We gaan alweer het uh, tweede uur in uh, van het sportcafé vanuit uh, Hotel Hoogland en uh, aangeschoven aan tafel uh, Erik Wijers van het uh, circuitpark Zandvoort. Erik, uh, 7 januari, begin van het jaar en het eerste evenement staat al uh, voor de deur voor jullie. Ja klopt, aankomende zondag. Uh, de nieuwjaarsrace, traditioneel inmiddels. Uh, we zijn er zo'n tien jaar geleden mee begonnen. omdat uh, ja, Het seizoen hield altijd op in oktober met de finale races. Hadden we nog wel de Zandvoort 500, dat is een beetje begin november. Als afsluiting van het jaar. Maar dan gebeurde er na, daarna niks tot, tot pasen eigenlijk. dat vonden we allemaal erg lang. En uh, niet alleen wij als circuit, maar ook de teams en de officials. Die dachten ze ja, waarom racen we niet in de winter? En toen zijn we begonnen met, uh, met het Winter en Juniors kampioenschap. En daar is uh, de nieuwjaarsrace toen bijgekomen als onderdeel daarvan. En uh, ja, traditioneel altijd de eerste zondag in, in januari. Nu dan de tweede, omdat 2 januari wel erg vroeg was. Uh, dus uh, nu aankomende zondag 9 januari, nieuwjaarsrace. En... Sinds vier jaar uh, is er nog een heel leuk element bijgekomen. Want we racen ook in donker. Ja, jullie racen ook in donker. Dat wil zeggen, auto's uiteraard uh, met licht aan. Maar ook uh, verlichting aan de baan. Ja. Klopt. Uh, als je, we hebben ook wel wat verlichting langs het circuit ingezet. Dat in ieder geval de baanposten goed zichtbaar zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Veiligheid staat altijd voorop. En dus de officials die met vlaggen staan, dus wij moeten gewoon goed zichtbaar zijn. Dus op iedere baanpost staat een uh, lamp gericht. Of meerdere lampen. De auto's hebben natuurlijk ook verlichting. Maar het is hartstikke leuk. Het is iets heel bijzonders. Uh, dat er natuurlijk ook nu in de avond uh, in Zandvoort gereden wordt. En normaal, ja, uh, tot zeven uur kunnen wij op het circuit lekker reizen. Uh, daarna wordt het lastig met, uh, met, uh, met de geluidsproductie, mogen we het ook uh, niet doen. Uh, ja, in de zomer is het, uh, pas later, uh, wordt het pas later donker, dus ja, dan wordt het nooit, uh, wordt het nooit uh, donker uh, als de mensen rijden. Maar nu kan het dus wel, dus we beginnen s om drie uur gaan een vier uur race tot zeven uur s avonds. En de laatste 2,5 uur lekker in donker. Ja, het is de overgang uh, van licht naar donker ook. Ja, het heeft eigenlijk, ja, het is geen 24 uur, dat mogen we helaas helemaal niet doen hier in Zandvoort. Maar het heeft er toch dan iets van weg. Hè. Die, die overgang vind van, van, van licht naar donker, die, die gaat iedereen meemaken. Ja, dat winterkampioenschap, je zei het net al, is ook om de winter door te komen, actief te zijn voor jullie als circuit. Is het ook uh, voor rijders om wat meer ervaring op te doen op de ja, baan? Ja. Vooral voor nieuwere ja. rijders. Ja, nou, dat, je ziet weinig debutanten eigenlijk met dit kampioenschap. <coughs> uh, kijk, er zijn natuurlijk best wel snel over doen er mee, uh, ook wel wat langzame auto's, maar dan heb je weer onderlinge snelheidsverschillen waar mensen ook goed op moeten anticiperen. Dus het is niet echt een race voor beginners, maar het is wel juist voor mensen die al racen om in de winter actief te blijven. En wat je ook vaak ziet is dat jongens die bijvoorbeeld meisjes die nu in de afgelopen jaar van in de beginnersklasse als de Suzuki Swift Cup hebben gereden, dat die dan in de winter bijvoorbeeld een stapje hoger gaan, bijvoorbeeld een Clio of een diesel of een andere toerwagen. Hè, om zich al voor te bereiden op, uh, op het nieuwe seizoen. En voordeel daaraan aan het winterkampioenschap is ook dat endurance race is. Dus er worden een hoop rondjes gereden. Ja, klopt. Nou ja, het, het, het ideale van endurance race is dat het, komt, het komt niet echt op, op je snelste ronde uitkomt. uit. Hè. Het gaat meer van uitrijden. En zorgen dat je met je team zo goed mogelijk presteert. En uh, ja, dat, dat is een hele andere dimensie dan sprintraces. Wat over het algemeen in de zomermaanden plaatsvindt bij ons. Want de belangstelling voor vanuit de uh, autosport is best wel groot toch? Ja, en we hebben nu in totaal, uh, de, de stand uh, van, van een aantal deelnemers stond nu op 49 equips vanmiddag. Uh, nou, er zullen er nog wel een of twee bij komen. Uh, dus dat betekent dat we met dik 50 auto's van start gaan. Nou, er zitten er gemiddeld 2, 3, soms wel vier mensen op een auto. Dus dat betekent ja, dat we toch een kleine 200 deelnemers actief uh, bezig hebben zondag. Ja, naast het uh, actief op de baan uh, kan ik me voorstellen een nieuwjaarsrace is ook uh, voor het sociale, uh, elkaar weer eens een keer zien. Uh, ja, elke jaar en zo. Dat is ook Klopt. een leuk onderdeel. daarvan. Het is, het is eigenlijk één grote nieuwjaarsreceptie voor iedereen die in Oudersport in Nederland iets doet. En je ziet ook buiten de deelnemers die er zijn, komt bijna iedereen die iets met Oudersport doet in Nederland. Uh, ook uh, coureurs die niet actief zijn, komen toch zonder een Zandvoort om elkaar even te zien. Even te horen wie wat, wie, wat gaat doen komend jaar. Vaak worden er ook op wat leuke nieuwe, nieuwe geitjes bekendgemaakt. En, uh, ja, het, is altijd een beetje, het is gewoon een hele leuke, gezellige sociale autosportdag. En welke uh, auto's de kunnen we verwachten aan de zonde. Nou, Het, is, het zijn tourwagens en GT's. Uh, dus allemaal gesloten auto's. Dus geen auto's. Maar uh, snelle auto's als uh, de Porsche GT2 en GT3. Uh, Marcos doet mee. Dikke BMW M3's. Uh, dikke diesels. Clio's. Uh, ook een paar Suzuki-Swifts, van alles eigenlijk. Het is echt een bondveld van, van hele snelle auto's en ook wat langzamere auto's. Ja, dat, dat maakt het mooi. Het zijn vier ja. uh, verschillende klassen. Ja, ook. we rijden in vier divisies. Ja. We hebben een divisie tot, uh, tot 2000cc, we hebben een <coughs> divisie tot 2500cc, uh, we hebben een uh, klasse boven de 2500cc en boven de 3 liter. En aan het eind uh, van het uh, winterseizoen wil ik niet zeggen dat de overal winnaar van de races ook de kampioen wordt. Hè? Want het, de punten worden per nee, klasse, nee, per klopt. divisie uh, Nee, je kan zelfs met een auto in de kleinste klasse je uiteindelijk kampioen worden. En Er is een, uh, ja, een bepaalde formule dat we punten toekennen aan iedere klasse. En het hangt ook een beetje af van het aantal deelnemers wat in je klas mee is. Want je hebt soms klassen, daar rijden maar vier deelnemers in. Ja, dan is het makkelijker winnen dan in een klasse met 16 deelnemers. Dus als jij winnaar bent van een grote groep, krijg je meer punten als dat je winnaar bent van een kleine groep. En ja, dat maakt het heel erg leuk. En uh, ja, we hebben wel eens iemand die kampioen is geworden in een, uh, in een, uh, in een, in een hele kleine diesel. En uh, nou, dat, dat kan gewoon. Wat ook leuk is, is voor de toeschouwers, het is gratis toegankelijk? Ja, het is gratis toegankelijk, uh, dus iedereen kan lekker naar het circuit komen zondag. Ik heb de weerserspelling gezien, het, het wordt zonnig en droog, wel wat koud, ik geloof een graad of drie, vier. Maar goed, maakt niet uit, het vries niet, het sneeuwt niet, er ligt geen ijs. Uh, dus ja, iedereen kan lekker terecht en uh, op het circuit de horeca is open, dus je kan ook lekker wat eten of wat drinken. Dus als je een beetje van autosport houdt, ik zou zeker even naar het circuit komen zondag. Nou, Dat gaan we zeker doen. Zeker weten Erik. Dank je wel vast uh, voor nu. We gaan nu even uh, naar muziek luisteren. Hier is uh, Eros Ramazzotti met Cazzone Perlé. Dat was uh, Eros uh, Ramosotti. de titel laten we even achterwege, die heb uh, Luco genoemd net. Aan tafel uh, in Hotel Hoogland uh, nog steeds Erik Weijers. Erik had het net over de nieuwjaarsrace, maar begin van het nieuwjaar. Ik denk uh, ook het tijdstip uh, dat de nieuwe kalender van het circuit uitkomt. Ja, klopt. Uh, die, die zitten binnen nou, op korte termijn aan te komen. We hebben nu alles wel zo goed als op een rijtje. Het is natuurlijk altijd, in de, als het door het seizoen afgelopen is, is het natuurlijk ja, alle data voor het nieuwe jaar bepalen. We kunnen natuurlijk niet helemaal zelfstandig. aan je bent ook afhankelijk van kalenders in het buitenland. Je wil niet samen met grote evenementen in, in de directe omgeving vallen. Uh, ook buitenlandse series moeten natuurlijk gewoon, als ze naar Zand willen komen, in hun schema passen. Het dat altijd best wel een gepuzzel. En, uh, ja, we hebben het nu zo goed als rond en ik verwacht dat we binnen nu een week dat we wel, uh, dat bekend gaan maken. Daar komen ook uh, de bekende evenementen weer in voor, onder andere DTM en de Masters. Ja. DTM, vroeg dit jaar? Ja, 15 mei. Uh, we hebben nog nooit zo vroeg gehad. Uh, ja, ik denk op zich wel goed. Dus Paas en Pinksteren lekker centraal. Uh, nou ja, het is in ieder geval zo dat uh, het kampioenschap uh, begonnen is. Dus ja, alle kaarten liggen dan nog uh, open op tafel. Iedereen kan nog voor de winst gaan. Dus dat maakt het uh, denk ik wel extra leuk. Er zijn nog geen teamorders of wat dan ook. Uh, DTM is natuurlijk het laatste jaar dat uh, met het huidige reglement. Uh, dat er ook maar twee merken meedoen. Alleen Audi en Mercedes. En vanaf uh, 2011 uh, gaat, dat, uh, gaat dat andere, of sorry, 2012... Dan komt in ieder geval BMW, de We hebben ook gesproken over Jaguar en Opel, dat die erbij gaan komen. Dus dan krijg je echt weer een groot spektakel. Dus daar kijken we eigenlijk ook al naar uit. We gaan eerst nog 2011 doen, maar 2012 kijken we eigenlijk al eens niet om heel uit. Dit is eigenlijk een tussenjaar. Ja, met de DTM is het tussenjaar. Dus we kijken, DTM, buiten Duitsland, Zandvoort, ieder seizoen weer de meeste bezoekers. Ja, klopt. Ja, we zijn al vanaf sinds 2001 uh, zijn we het, uh, sterkst, het best bezochte buitenlandse evenement van de serie. Dus dat is hartstikke leuk. Dus, het uh, is ook wel een ja, compliment voor de Nederlandse autosportfans. Hè, dat wat we krijgen van de Duitse organisatie. Dat iedereen al heel enthousiast is om uh, hier naar die races te komen kijken. Ja, er zijn topjaren geweest met uh, Nederlanders aan de start. Uh, Albers, uh, Blekemol. Uh... Patrick Huisman, uh, zou het voor jullie uh, fijn zijn wanneer het komend seizoen ook een Nederlander aan de start uh, verschijnt? Jazeker, uh, dat willen we heel graag natuurlijk. Maar ja, dat kunnen wij niet bepalen. Uh, dat, uiteindelijk zal het, ligt het enerzijds aan fabrikanten die, die iemand in een auto toelaten. En natuurlijk ook, uh, ja, er moet ook een Nederlander beschikbaar zijn die het kan. En uh, helaas ook, in deze tak van sport, dat komt ook wel eens op geld aan. Maar er zijn, er zijn een aantal jongens nu alweer serieus bezig met DTM... Uh, onder andere Reggae van der Zand is uh, daar serieus mee. Ik bedoel, uh, Zornbos ja. uh, wordt nu een beetje gelinkt aan uh, mogelijk Mercedes. Dus ja, dat, dat, dat is allemaal wel uh, ja. ontwikkelingen zijn dat. En je weet ook natuurlijk, als straks uh, ook weer andere merken erbij komen. Ja, misschien nee, geeft het ook weer kans voor Nederlanders. Ja, want voor, voor de volgende jaren 12 en 13 hebben jullie ook al een contract? Ja, het contract loopt sowieso tot en met 2013. Iedere keer wordt ons contract met drie jaar verlengd. Uh, dus we hebben nu tijdens de recente de laatste editie in augustus we het nieuwe contract uitonderhandeld. En uh, ja, is in ieder geval de serie tot en met 2013 in Zandvoort. Ja, en dan uh, een ander groot evenement, de Masters uh, Formule 3. Ja. Ook dit jaar weer. Ja, klopt. Uh, op 14 augustus, uh, dat wordt dan uh, de 21ste editie al. Uh, ja, dat evenement is niet meer weg te denken uit Zandvoort. Het is ook echt een Zandvoort evenement. Hè, dat, evene dat vindt altijd hier plaats. Goed, we zijn twee jaar hebben we noodgedwongen zijn we naar België moeten uitweken, omdat we hier de vergunning niet, uh, niet hadden voor het gelu wat de geluidsproductie betreft. Maar goed, dat is gelukkig uh, achter de rug. Dus de Mars is weer thuis in Zandvoort. Afgelopen jaar ook een, uh, een nieuwe hoofdsponsor, Red Bull, uh, aan het evenement weten te verbinden. Ja, die hebben dat ook weer een, echt een ouderwetse spektakel van gemaakt. En dat ziet er ook voor dit jaar weer heel goed uit. Ah, de kans dat die doorgaan of dat. Ja, dat dat, dat, dat is heel groot inderdaad. Ja. Ja. Dan een uh, heel nieuw uh, evenement waar uh, autosportfans al naar uitkijken: dat is de uh, VIA GT3. Ja, klopt. Dat uh, is ook nieuw op de kalender inderdaad. Uh, we hebben op 16 oktober, uh, dus de finale races, voor die we voor het Nederlands kampioenschap eigenlijk allemaal tellen, krijgen we ook bezoek van het Europees uh, GT3 kampioenschap. Het is een officiële VIA klasse, uh, dus uitgeschreven door de Wereld Autosportbond. En er zitten hele dikke auto's bij: uh, de Mercedes SLS, uh, de dikke M3's. Uh, Corvettes, uh, nou, noem het allemaal maar op, al die dikke GT's die komen dan hier, uh, hier racen. En dat is die finale. Dus nou ja, wat als je denkt als je 36 dikke GT's op Sanford loslaat, dan uh, wordt het wel een leuk spektakel, denk ik. Ja, en een hoop geluid ook waarschijnlijk. Ja, ze maken wel meer geluid als dat. we Maar het is ook het is, het is niet geen heel heftig geluid hoor. Het is, uh, wij autosportfans zeggen, een mooi geluid. En uh, het is niet zoals de DTM of de Formule 3. Het, ja. is, het maakt wel meer geluid dan we gewend zijn, maar niet uh, oorverdovend. Oké, okay, Erik. Nou, nogmaals, uh, dankjewel. We praten zo nog eventjes verder. Want we merken al dat je niet kan uitgesproken raken over het uh, circuit. Um, hier uit de, uit de, vanuit Hotel Hoogland gaan we verder met uh, Johnny Hates Jazz. Met I Don't Wanna Be A Hero. En eh uh, 4 ziet er ook uh, goed ja, uit. Ja, ziet er ook Uh, Johnny hates jazz. Uh, I don't wanna be a hero. Aan tafel nog steeds uh, Erik Weijers van uh, Squid Park Zandvoort. We hadden het net, uh, Erik, over de grote evenementen. Daarnaast natuurlijk ook het Dutch Power Pack. Uh, ja. Nou ja, dat zijn ook redelijk grote evenementen hoor. Dat zijn eigenlijk de, ja. de grote nationale evenementen, de Nederlandse kampioenschappen. Een klassen als de klasse Dutch GT4, de Suzuki Swift Cup, de Renault Clio Cup, van de Ford, de Doewaag Cup. Dat valt allemaal onder de Dutch Powerpicks, de Nederlandse kampioenschappen. Die worden helemaal ook door ons georganiseerd en gepromoot. Uh, ja, en dat, uh, dat is voor ons zijn dat hele belangrijke evenementen. Paas races, Pinkster races, eronder, Trophy of the Dunes en uh, ja. Uiteraard al die races uh, bijna geadopteerd uh, door een grote sponsor ja, tegenwoordig. Klopt. Ja, klopt. Ja, we zoeken, uh, de, de, dat is de, eigenlijk de laatste jaren zoeken wij uh, inderdaad. Uh, Bedrijven hè, die wij aan die evenementen verbinden en die dan uh, eigenlijk uh, de kaart, uh, de recette voor de duinen bij ons afkopen en dan hun relaties, hun klanten naar het circuit kunnen laten komen gratis. Nou, we hebben bijvoorbeeld met de Paasraces doen we dat samen met uh, giletten en met kruidvat. Dus als je bij de Kruidvatregisterijen waar dan ook in Nederland in de actieperiode een gilet product koopt, dan krijg je kaartjes voor de hele familie om naar de Paasraces te gaan. Nou, dat uh, hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En nou, daar waar we normaal gesproken zo'n 11.000, 12.000 mensen met paas hadden... hadden we nu tegen de 30.000 mensen met paas. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch succes. Nou, dat hebben we hetzelfde hebben we met Pinkster, met Profile Tire Center... Uh, de Masters met Red Bull. Uh, de trofee uh, zoeken we nog een sponsor voor op dit moment. En met Formido doen we dat met de finale races. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Ja, en uh, altijd leuk een uh, gevulde tribune en gevulde duinen. Ja, de, de, uiteindelijk ik bedoel uh, ik zie, zie de coureurs die bij ons racen toch een beetje als, uh, als, als de sfeerspelers. Uh, uh, maakt niet uit of ze nou voetbal of basel maar als je je sport doet, dan, dan doe je dat graag voor een volle tribune en niet voor een lege zaal. Ja, en Dutch powerpack. Uh, er is ook sprake van een nieuwe klasse die toegevoegd gaat worden, is dus de Radicals. Ja, klopt. Dat is een uh, sportscar auto. Een, uh, eigenlijk een, een, zeg maar een eenvoudiger uitvoering van de auto's die we kennen die op Le Mans rijden. Uh, sportscars, uh, een prototype. Nou, daar, uh, Radical is een vereenvoudigde versie van die Le Mans auto eigenlijk. En daarmee wordt inderdaad gekeken door een aantal enthousiaste mensen of ze daarmee een klasse kunnen opzetten om in Nederland mee te gaan racen. Uh, vorig jaar is dat ook wel geprobeerd. Uh, toen is dat helaas niet, uh, niet van de grond gekomen. Maar er wordt dit jaar weer met heel veel enthousiasme aan gewerkt. En ja, als, uh, als dat allemaal lukt, dan uh, zullen die ook met paas aan de start staan. Een van de klassen is uh, al jarenlang, ik denk de oudste klasse in de Nederlandse autosport uh, actief, uh, de Formule Ford, zit een beetje in zwaar water. Maar jullie als circuit uh, werpen je ook op om die klasse weer uh, naar ja. boven te halen. Ja, kijk, Formule Ford is, uh, is eigenlijk de enige auto, uh, eigenlijk Formule auto klasse die hier in Nederland is, die voor Nederlands kampioenschap rijdt. Nee, je hebt tourwagens, dat zijn zeg maar omgebouwde straatauto's, om het even eenvoudig te zeggen. Je hebt formuleauto's, dat zijn zeg maar formule 1-achtige auto's. Nou, formule Ford zit eigenlijk helemaal aan de onderkant van die formulewagenracerij. En is voor ja, de ontwikkeling van, uh, van Autosportland heel belangrijk. Nou, die klasse heeft het heel erg zwaar gehad de afgelopen jaren. Het is natuurlijk toch best wel kostbaar om met zo'n auto te rijden. Uh, er was ook veel concurrentie van klassen in het buitenland. Waardoor mensen snel weggingen uit Nederland. En het dreigde eigenlijk een beetje naartoe te gaan dat die Formule voor klasse zou verdwijnen in Nederland. Uh, we hadden afgelopen jaar maar zes deelnemers. Nou, dat is natuurlijk veel te weinig om, een, om races mee te, mee te kunnen organiseren. Dus we hebben gezegd, nou laten we onze schouders eronder zetten onder die klas Om te zorgen dat dat uh, ja, blijft bestaan. Hè. Nieuwe energie ingestopt. En uh, ja, dat, dat lijkt zich goed uit te gaan betalen. Uh, ik ik uh, de reken zeker op een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar. Dus uh, structureel zo'n 12 tot 16 deelnemers. Nou, als we dat voor elkaar krijgen, dan is daarmee een hele goede stap uh, in, de, in de goede richting gezet. En weet ik zeker dat we die uh, formule wagenreservij voor de komende jaren in Nederland weer zeker gesteld hebben. Eén uh, van de aantrekkelijke dingen waarschijnlijk daarvoor is dat ze... Drie races per weekend gaan rijden. Ook ja, ja, ja ze in plaats van twee races van twaalf rondjes, gaan ze drie races rijden van acht of negen rondes. Dus wat kortere races, maar dat betekent meer starten en meer inhalen. Er wordt het meest ingehaald, toch direct na de start. Ja. En dan zit het hele veld met bij elkaar. Het is juist belangrijk voor jonge rijders dat je heel veel rijdt. Dus heel veel die ervaring meemaakt dat je dat je een start doet. En uh, ja, daarmee uh, willen wij de klassen nog uh, weer, weer aantrekkelijker maken. He, zodat uh, ja, ook, ook voor de toekomst dat jonge talenten zich op formulewagenracegebied in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. De Dutch GT4, ja, het wordt genoemd de koningsklasse van de Nederlandse autosport. Afgelopen seizoen veel tv op RTL7. Gaat ja. dat ook weer gebeuren komend uh, seizoen? Ja, nou sowieso, de Dutch GT4 ziet er voor komend jaar weer, weer goed uit. Um, he, mensen vragen al ja, hoe ziet het veld eruit nu, komend jaar, dat is nu nog moeilijk te zeggen. He, teams zijn natuurlijk hard bezig om de budget er rond te krijgen. Uh, Rijders zijn natuurlijk links en rechts van aan het kijken van waar kan ik rijden. Uh, maar als, als we een beetje zo de, de, de, de, de, een, een balans opmaken van de teams die uh, zeggen dat ze gaan rijden. dan komen we toch weer tussen de 18 en de 20 uh, vaste rijders, vaste auto's uit. En ook uh, weer de allerbeste coureurs uit Nederland zullen mee gaan doen. Ja, afgelopen jaar hebben we inderdaad op tv ontzettend veel aandacht gehad. Uh, uh, we hebben. In totaal zeven samenvattingsuitzendingen gehad op RTL 7 van ieder raceweekend. We hebben een seizoenssamenvatting van u gehad. En ze hebben zelfs ook vier wedstrijden helemaal live uitgezonden op tv. Dus rechtstreeks vanaf Zandvoort op de nationale tv. Nou, dat is best uniek dat een tv-zender dat doet, een nationale tv-zender. En dat geeft alleen maar aan dat het gewoon heel erg populair is. Uh, nou, of dat dit jaar weer gaat lukken, dat, uh, dat is nog niet, uh, nog niet helemaal zeker. We zijn erover in een onderhandeling ook met, met RTL. We kijken ook naar andere partijen. Want er zijn natuurlijk meer mensen die het toch wel interessant vinden nu toch wel zo, zo spectaculair blijkt. Dus ja, ik heb daar ook uh, positief gevoel over, maar uh, we kunnen dat nog niet definitief uh, ja. zeggen. Over de populariteit, dat je zegt dat dat neemt toe en je neemt aan dat je ook uh, natuurlijk steeds meer toeschouwers uh, wilt uh, krijgen. Net zei je dat uh, de nieuwjaarsraces van aanstaande zondag, dat die uh, mensen kosteloos uh, bezocht kunnen worden. Uh, hoe zit dat de rest van het seizoen? Ik neem aan dat niet alle races uh, kosteloos zijn. Uh, hoe kunnen mensen daar uh, aan kaarten komen? Kun je iets van, uh, ja kaarten, welke race wel, welke race niet? Ja, er zijn uh, ja, nou ja, we, sowieso ieder evenement wat er is, hè, buiten de, de, de Spowerpek evenement of de Masters of, of de DTM, uh, zijn gewoon losse kaarten verkrijgbaar aan de kassa. Prijzen variëren meestal tussen de 12 euro en de 35 euro. Uh, afhankelijk van het evenement. Sommige evenementen zijn ook gratis toegankelijk. Dus het is altijd belangrijk voor iedereen. Kijk gewoon even op onze website: uh, www.cpz.nl of circuitstreepjesandvoer.nl. Daar staat altijd de laatste informatie op over, uh, over Races. En de, en, de, en de toegangskaarten. Maar we hebben inderdaad ook zogenaamde seizoenskaarten. Uh, een jaarkaart om uh, naar alle evenementen te gaan op het circuit. In de training, die kost 115 euro voor het hele jaar. En uh, alle evenementen. Behalve de DTM, dat is helaas niet bij de jaarkaart inbegrepen. Maar goed, dan uh, kun je wel weer een kaart voor bij de kansen kopen dan. Ja, inderdaad, zoals je zegt, die mensen kunnen dus eigenlijk gewoon uh, op www.circuitparkzandvoort.nl kunnen ze daarvoor terecht. Ja, ja. Hartstikke mooi. Nou, Erik Wijs, hartelijk dank voor je komst naar Hotel Hoogland. En voor je uitleg over de Nujazees. En de rest van het seizoen. De hele agenda die uh, bommetje vol zit, zouden horen. Ja, graag gedaan. Ik uh, dank je hartelijk voor je komst. Um, we gaan nu luisteren naar uh, Talk Talk met Such a Shame.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 Ik okay. Ook met such a shame. Uh, Erik wij is inmiddels het uh, pand verlaten en aan tafel uh, aangeschoven. Joop van Es, Joop van Es, uh, ja, Joop van Es. Uh, de sport-encyclope uh, van Zandvoort. Uh, razende reporter <laughs> van Zandvoort. <laughs> maar ook uh, ja, meester basketbal En ja, laten we daarmee beginnen het basketbal. Ja. Morgen ja. het uh, welbekende Zandvoortse school uh, basketbaltoernooi. Joop. Ja, inderdaad. De 38ste keer. Bij mij weten. Het kan ook 39 zijn, maar ik denk 38. En uh, opnieuw natuurlijk alle scholen doen mee, behalve de school, want die heeft nog geen groep 8. Dus dat, dat is dan wat moeilijker. Dus we hebben uh, zes ploegen van uh, zes basisscholen. En dat is eigenlijk het concept wat altijd is geweest. Uh, de laatste klas, toen de tijd nog. De zesde klas en nu groep 8. Die, uh, daar is het toernooi voor bedoeld. En mocht er toevallig een school zijn die niet genoeg kinderen in de laatste klas hebben zitten... Dan mogen de kinderen uit uh, één klas lager meedoen. Uit groep 7. ja. ja. En dat uh, betreft zowel jongens- als meisjesteam. Ja, ja, ja, ja, zowel jongens- als meisjesteam. En dat is juist mooi, want dan kan je namelijk kijken hoe de school aan zich uh, presteert op het basketbalgebied. Uh, daar is dan ook de grote wisselbeker voor. Uh, de punten van de meisjes en van de jongens worden bij elkaar opgeteld. En dan, uh, dan komt er een kampioen uit. Zie je daar ook, ja, jij, volgt het, jij bent de hele dag aanwezig, ja. uh, ieder jaar weer, ja. uh, zie je daar ook een wisseling in? Of zijn er toch scholen waar het basketbal populairder is als op de n andere school? Nou, dat is, uh, is een goede vraag. Want de laatste paar jaar was het uh, duidelijk de Maria School die, uh, die domineerde. Zowel bij de Meisjes als bij de Jongens en dat kon dan een jaar afwisselen. Maar eh, ik hoor nu uit wel ingelichte bronnen dat dat een stuk minder is dit jaar. Dus komt weer een andere school in de buurt. En dat heb je altijd gezien. Het ja. is een tijdje de Beatrix-school geweest. De Nicolas-school heeft het regelmatig Oranje Nassa-school is ook. Uh... <coughs> Pardon, ja, Oranje Nassa-school ook. Alleen die eigenlijk min of meer onder de maat presteert, dat is de Daanhoos-school. Dat, dat is erg jammer. Die eindigen vaak als laatste. Maar die hebben ook wel vaak de, de, de sportiviteitsprijs gewonnen. Dat is ook leuk. Ja, dat is ook wat waard. Uh... Ja. Nou, het is altijd leuk uh, met een prijs naar huis ja. te gaan. En kan je dan niet uh, de wisselbeker veroveren en een sportiviteitsprijs ja. ook wat waard? Nou, sowieso gaat elke ploeg met een beker naar huis. en Dat gaat dan van kleintjes voor de nummer 6 tot de grotere voor nummer 1. En de belangstelling ervoor uh, van publiek, ouders, opa's, oma's, ja. tanden, is altijd te ja. groot. Ja, hè? ja. ja en, en ook, maar alle leerlingen van die scholen komen heel vaak om hun ploegen aan te, te moedigen. Dat is ook grandioos om te zien. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat het binnen is. Het is lekker warm. Maar... Ja, uiteraard. Het, ja, daarom heb ik het ook gekozen. Ja, <laughs> ja, basketbal en buiten, dat lijkt me zo. Heel ik, ik weet dat Luc eh, liever buiten voetbal. Alleen maar. Ja. <laughs> ja, ik, ik, eh, ik, ik, ik weet elke keer als het waait of sneeuwt of hagelt, regent, weet ik veel. Weet ik waarom ik basketbal heb gekozen. Ja, dat, dat begrijp ik. Um, Zo'n dag uh, schoolbasketbal. hoe ziet dat eruit? Wordt dat er gespeeld in pools of is dat uh, gewoon een het is een halve competitie, een meisjespoel en een jongenspoel. En, uh, de meisjes spelen op het uh, linkse veld en de jongens op het rechtse veld, dus dan kan je nooit iets missen. Alleen we hebben het wel eens een keer gehad dat er een, uh, een school was die had zoveel kinderen die er belangstelling voor hadden. Grote, en, of ook vaak twee groepen, acht, dat er uh, bijvoorbeeld zeven meisjesploegen waren of zeven jongensploegen waren. En dan komt je schema in de war, dus dan moet je wat anders verzinnen. En maar daar kwam altijd wel uit. Dus, uh, maar liever niet, liever gewoon die 60. Dus daar ligt het schema voor klaar. En dat is uh, erg makkelijk werken natuurlijk. En het is, uh, uh, ja, het, het, het is eigenlijk bedoeld om dus kinderen in ieder geval te laten bewegen. Dat is sowieso. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, en als ze dan willen basketballen, erg graag. En als ze lid willen worden, ja, graag van de Lions dan natuurlijk. Het sluit dus mooi aan met het uh, verhaal eigenlijk. wat ja, we wat het eerste uur uh, hadden, de, uh, hadden de gehad. De ook met uh, de bekende basketbal. Uh, uh, ja, prof basketballer met de uh, sportstichting Heimsteden Zand Henk Pietersen. Ja, ja, Pieterse, ja die, die dat gepromoot had dat was ja, voor, uh... Die man is geweldig. Dat is grandioos. Ik heb twee keer zo'n zo clinic mogen zien. En die man die, die, die, die voedt die kinderen echt op. Je hoeft ook niet te flikken om, om het, terwijl hij iets uitlegt. Om het, of een bal te dribbelen of zo, weet ja, je wel. Hij moet uh, vol aandacht. <laughs> ja, dat die is heel goed. Uh, ja, zeker. Ja. Ja, dat is alleen maar goed natuurlijk. Oké. Okay. Nou Joop, dankjewel tot zover. We gaan uh, praten straks uh, graag met je verder op eventueel nog andere sportgebieden. Uh, We gaan nu eerst eventjes uh, naar Billy Ocean met Suddenly.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 You wake up and suddenly you're in love Suddenly Billy Ocean met Suddenly en uh, nog steeds aan tafel in Hotel Hoogland uh, Joop van Is. Uh, ja, we hadden het net over het uh, schoolbasketbal, maar jouw uh, kennis van sport is zo groot dat je ongetwijfeld nog wat Zandvoortse uh, uh, sportnieuwtjes voor ons hebt. Nou, in ieder geval, dat uh, staat te gebeuren dat uh, SV Zandvoort een nieuw bestuur gaat krijgen. En dat is eigenlijk wel een beetje uitzonderlijk. Want eigenlijk zit het bestuur pas twee jaar, en die mogen dus nog een jaar doorgaan in principe. Maar er zijn bepaalde ontwikkelingen binnen de vereniging uh, die uh, eigenlijk genoodzaakt hebben om een nieuw bestuur uh, uh, bij elkaar te zoeken. Dat was vrij snel gebeurd. Uh, dat wordt 7 februari moet dat in Canning Rijken komen. Een extra algemene ledenvergadering. En uh, uh, dan stopt dit bestuur op. Uh, dat is eigenlijk uh, een oorzaak heeft het in het feit dat uh, het contract van de trainer Pieter Keur niet verlengd werd door het bestuur. En dat is een goed recht vind ik. Uh, een bestuur mag bepalen of een trainer naar vier jaar weggaat of niet, denk ik uh, daar was uh, een heleboel oppositie tegen en uiteindelijk uh, door mm, ja, wat chantage moet ik het eigenlijk noemen heeft het bestuur een beslissing teruggetrokken en wordt in ieder geval het contract met een jaar verlengd maar dat heeft ook tot uh, gevolg gehad dat er uh, een, een nieuw bestuur moest komen uh, de, al, de algemene ledenvergadering van november daar stapte Wim Buschel sowieso wel op uh, die, ik wil niet zeggen die de oorzaak is, maar die heeft er ook mee te maken dat het uh, contract onder andere niet verlengd Maar dat is het hele bestuur natuurlijk, hè? Het hele bestuur die beslist dat. En dan, uh, ja, ik vind dat je daarbij neer moet liggen. Maar goed, uh, dat gebeurde dus niet. Uh, in de wandelgangen het men de naam van Kees van Dijk opnieuw als uh, oh. voorzitter, dan uh, Nan Verbakels als uh, de financiële man, dat heeft hij ook al eerder gedaan. Uh, Jan Verleden wordt genoemd. En uh, Sander Rittingen wordt genoemd. En dat zijn dus uh, eigenlijk uh, een clubje wat uh, rondom Pieter Keur hangt. En uh, die gaan dus nu uh, de zaken besturen bij uh, SV Zandvoort. Een beetje Jol-praktijken bij Ajax, maar dan... <laughs> ja, alleen daar is Jol dus weggegaan. Nou, ja, precies, daar is het juist precies andersom. Maar ik begreep ook dat het contract, de contractbeëindiging in eerste instantie van Pieter Keur ook niet helemaal volgens de goede kanalen gegaan verlopen was. Hij uh, had in ieder geval, uh, voor zover ik weet, in, in eerste instantie een contract van drie jaar. Dat is met een jaar verlengd geworden. En in de voetballerij, met name in de amateurwereld, is het heel normaal dat er in november, december een beslissing wordt genomen over het, de, de trainer van het seizoen daarna, het hm. volgende seizoen. Dat is nu gebeurd gewoon. Ja, maar de spelersgroep stond er niet helemaal achter, geloof ik. Echt? Uh, dat is niet helemaal waar, want er waren een heleboel leden die waren, of, uh, spelers van de, uh, van de selectie. Die uh, vonden het prima dat die bleven, maar mocht ook gaan, dat is helemaal geen punt. We waren we puur ook tegen, absoluut. Maar er waren ook die zeggen, nou, ja nieuwe trainer is misschien wel goed. oké okay. dus, uh, dus in plaats van een nieuwe trainer, een nieuw bestuur? Ja, inderdaad. Ja, dat dus ja. kan raar lopen, ja, en zeker bij ja, SV, ja. SV Zandvoort. Ja. <laughs> en wat staat er nog meer op het programma? Ik begreep iets aan uh, hockey aanstaande zondag. Ja, de traditionele wedstrijd. IJzer dingen natuurlijk. Oh, dat ons... is kunstgras. <laughs> ja, ja, ja, maar als daar toch ook wat ijs op ligt, dan kan je echt niet hokken, dat, dat, dat lukt niet. Nou, we hebben net van Erik Weijers gehoord de voorspellingen zijn uh, goed. dat de voorspellingen goed zijn, dus okay. dat zal ongetwijfeld doorgaan. Okay. En, wat, uh, wat, en Dat is een wedstrijd van, uh, van uh, gemeentambtenaren tegen spelers, uh, leiders, trainers, ouders van de uh, Sampers Hockey Club. Uh, dat is een, uh, een traditie van jaren en uh, tijdens de rust een, een, een klein glaasje uh, warme chocola. Met een beetje rommel erin. <laughs> en daarna even het bestuur een handje geven. En dan heb je echt een hele fijne dag. Het begint al eerder met, met wedstrijden voor jeugd. En dan ik, uit mijn hoofd om half drie begint die, die beroemde nieuwjaarswedstrijd. Erg gezellig. Echt, echt heel leuk. En je hebt best kans dat uh, burgemeester Meijer uh, meegaan doen. Dus is een, redelijk bekend met de hockeywereld. is uh, zelf uh, coach geweest van een team van zijn dochter. Uh, dus die kent de hockeywereld wel. Uh, of u al een keer meegedaan hebt, durf ik niet te zeggen. Maar goed, in ieder geval, ambtenaren doen allemaal mee. Tenminste allemaal. Er zijn steeds vast een groepje rond de Ruud Willigers, want dat is zelf één lid van de, van de hockeyclub. En uh, Frank Bijken, dat soort figuren, die, uh, die hok je graag mee. En dat gaat dan waarschijnlijk uh, na de wedstrijd nog uh, vrolijk. Uh, de derde ja. Ja, die, die ook bij de hockey uh, wel bekend is. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, uh, Joop, dankjewel uh, voor nu. We praten zo ongetwijfeld even verder. Want er staan ongetwijfeld nog andere dingen op het programma de komende periode. We gaan nu eerst wel even naar muziek. Hier is Sweet Home Alabama van Leonard Skinner. One, two, three. We zijn, we zijn er al, al in. Waar ja, we zijn al in ja, we zijn is ja. Hotel Holland. Daar ja. hebben we lekker aan de koffie gezeten en we praten de hele avond al over sport. Sportexpert bij Uitstek aan tafel nu Joop van Nes. Een beetje overdreven. Joop, je wel hebt wel het maar. al gehad over basketbal, voetbal, hockey. Kijken wij even terug. 3 december was de sportraad hier. De poppetjes waren er, maar ja. de juiste positie was nog niet bekend. Bij Inderdaad. ons nog steeds niet, maar... Ja, zal er vast meer van doen. Ja, afgelopen woensdag tijdens hun uh, reguliere vergaderingen, uh, want dat doen ze één keer in de maand. En als het goed is op de eerste woensdag van de maand, uh, is bekend geworden wie uh, het bestuur gaat vormen. Uh, de voorzitter wordt Leo Steegman. Dat zat er wel een beetje aan te komen. Uh, vicevoorzitter John Lemmens. En uh, die gaat tevens het secretariaat ondersteunen. De secretaris dat wordt Maarten Minkman. En uh, de financiën zijn in handen van Floris Goesinne. De vorige, de vorige voorzitter van de hockeyclub. Die is sinds kort geen voorzitter meer. Regulier afgetreden. Die gaat de financiën regelen. En uh, ik denk dat het een sterk bestuur is. Ik hoop dat ze wat kunnen betekenen. Ik heb zelf zeven jaar mogen doen. En we hebben een heleboel voor elkaar gekregen. Niet alles wat we wilden. Maar dat kan ook niet altijd natuurlijk. Want je praat over gigantische bedragen op een gegeven moment. Die eigenlijk een beetje te buiten gaan. Maar... Uh, ik hoop dat ze goed advies kunnen geven, want het gaat er namelijk om. Het is een adviescollege uh, voor het college. Vroeger was het voor uh, de gemeenteraad, het is nu voor het college. Het college bloemt ze dus ook. Die kunnen ook mensen weigeren in principe. En uh, nou, we zijn blij dat het uh, in een goede handen is gekomen. Het is alleen wat, wat laat geworden, want in principe hadden ze al in september aan moeten treden. Maar de allerlei uh, zaken is dat uh, vertraagd. En die hebben ze dan uh, eindelijk een, uh, een bestuur gekregen. Ja, en uh, ja, die gaat nu uh, verder uh, met hun uh, ja, daden, met hun acties. Kijk, we hebben natuurlijk uh, in die sporten die er nu zit, zitten twee personen die de laatste eentje één jaar nog gedraaid heeft en de andere twee jaar mee gedraaid heeft. Dus die weten wat er speelde, die weten hoe wij handelden. Dan wil ik niet zeggen dat dat uh, wetvermede pers is, dat, dat, dat je het zo zou moeten doen. Maar ze uh, hebben in ieder geval wat handvatten gekregen om, uh, om mee door te gaan. Ja, ze hoeven in ieder geval niet helemaal opnieuw uh, nee, te beginnen. Wij moesten dat wel in principe. Ja. Ja. En is er tijdens die eerste beediging, be was dat de afgelopen woensdag neem ik aan ook gelijk? Nee, dit dan was de... al. Ze waren al door het college beedigd. Ze hadden alleen nog geen bestuur. Nee, precies. Maar het bestuur is, uh, en is, is er ook al een, een soort van lijn uitgezet van hoe ze het willen gaan aansturen. Of, uh, wat, uh, dat weet dat ik niet, niet want meer... dat, is, uh, dat is bij hun zelf intern natuurlijk uh, bezig. En als ze naar buiten komen met bepaalde zaken, dan hoor ik dat wel neem ik aan. En verder kan ik er niet veel mee doen. Dat zou jij het ongetwijfeld als eerste hoor. Sorry. Dat zorg ik wel voor. Ja, ja precies. Raad, ja. En verder, dat was dan inderdaad de sportraad met de, dus de, de goede poppetjes op de goede plekken, ja. zoals, zoals ja. je op dat zo mooi verwoord. Um, dan weer uit het, uh, de actieve sporten uh, op, de, op Den Velden. Ja, die gaan weer beginnen. Hè? Ja, die gaan we beginnen. De winterstop is uh, bijna ten einde. Ja. Um, wat kunnen wij de komende weken op de Velden al gaan verwachten weer? Nou, als het even mee zit, uh, morgen wedstrijd uh, tussen uh, Stans voor 2 en uh, Young Boys. Dat is, uh, ik meen, de halve finale van de Haarlem Cup. Die is al twee of drie keer uitgesteld geworden. Uh, ja, Youngboy is natuurlijk een, een hoofdklasse uh, club. En het uh, uh, tweede van SB Sanford speelt uh, toch lekker in de uh, reserveklasse 1. Dat is behoorlijk hoog, uh, 1e hoogste klasse. Ze draaien ook nog lekker mee, ook, ja, ik, ja. Ja, Nou ja, vorig jaar ging het een stuk beter hoor. Met name in het begin van het seizoen hebben ze een hoop punten laten liggen. Ja, dat had ook te maken met dat het eerste natuurlijk ook een hele schamele bezetting had, zou ik maar zeggen. Dus er moest geschoven worden met popjes. En dat heeft wel punten gekost, denk ik. Jammer, maar goed, voorlopig draaien ze nog steeds zo goed in die competitie. Dan de week daarna gaat een inhaalwedstrijd: Espen Sandwart tegen DVVR, de huidige koploper. Sandwart heeft natuurlijk onder leiding van Sander Rittingen bijzonder goed gepresteerd toen Pieter Keur ziek was. Hij uh, heeft uh, uit uh, vier wedstrijden elf punten gehaald, geloof ik. Ik dat. Ja, één keer, ja één keer. Ja. Dat is erg goed. Uh, kijken hoe dat nu ervoor staat. Ze hebben natuurlijk al een hele poosje niet gevoetbald. Niet getraind ook. Konden niet trainen. Uh, vanwege het gesteldheid van de velden. Uh, dat gaat dus volgende week zondag gebeuren. Of zaterdag gebeuren. En dan gaat er nu... Dus, uh, uh, vanavond spelen de dames van de Lions, morgen de heren van de Lions. Dan hebben we het over basketbal. Ja, ja. Ja. En Zondag speelt uh, dames één van uh, de Sportcombinatie, handbal. Dus het gaat uh, lekker weer de goede kant op. Gelukkig wel, want het is uh, al lang genoeg uh, stil geweest. Uh, rond. De oh, sporten. en we hebben nog zaalhockey. Dat gebeurt ook tegenwoordig in Zandvoort. Hè, tijdens Rollhockey, Zand roll is dat hetzelfde als zaalhockey? Nee, rollhockey is wel wat anders. Rollhockey doe je in, in een rolstoel. Nee. Ja, oh, oh, oh. ja, dat is ook? Uh, ja, uh, nee, in de zaalhockey Daar, uh, daar ligt er een, een, een rand van balken rondom het veld. Die mag je gebruiken om mee te kaatsen. En uh, de bal mag niet hoger dan uh, centimeter 4-5 gespeeld worden. Uh, gaat heel snel. Hele leuke sport. En uh, ja, daar zijn ze dus nu mee bezig. Dus ze vaak in, in de winterstop. Want hockey kent een hele lange winterstop. Omdat vaak in die tijd. Bijvoorbeeld de uh, Champions Trophy wordt gespeeld. De uh, Wereldkampioenschap en zo. Dat is dan vaak aan uh, de zuidkant van de wereld. Uh, India, Pakistan, Australië, Nieuw-Zeeland, noem maar op. Ja, Joop, ik merk dat je kan al nogal uren doorpraten ja, over de sport. Zo kan ik hartstikke aan het te horen. Helaas zit onze tijd al, alweer op voor ja, deze jammer. week. Um, ik dank uh, Willem. Ja, en dank jou. Joop. En Natuurlijk ook Roy voor de, voor de techniek. Ik dank de luisteraars hartelijk. Eh, vanuit Hotel Hoogland zeg ik nog een heel fijn weekend. En graag tot de volgende Sportcafé. En dat is de eerste vrijdag van februari. Precies.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 De raad van Korpschef staat achter het kabinetsplan voor een nieuwe Afghanistan-missie. Het kabinet wil met die missie politie en justitie in Afghanistan versterken en het functioneren van de rechtsstaat verbeteren. De raad van Korpschef zegt te staan voor de waarde van democratie en wil bijdragen aan de trainingen zoals de kabinet die wil. Daarbij moet de veiligheid van de politie wel voldoende zijn gegarandeerd. De Nederlandse Politiebond vindt dat je geen politiemensen naar oorlogsgebieden moet sturen. Het is nog onduidelijk of het kabinetsplan voldoende steun krijgt. Gedoogpartner PVV is tegen een nieuwe missie, net als oppositiepartij A. In Eindhoven zijn vier mannen aangehouden na een gewapende overval op een juwelier. Rond vijf uur vanmiddag drongen ze de winkel in het centrum van de stad binnen. Daarbij raakte een medewerkster gewond. Toen de overvallers wegrenden werd een van hen door voorbijgangers gegrepen. Een tweede werd even verderop door de politie gearresteerd. Daarbij zou de overvaller hebben geschoten. Later werden nog twee verdachten aangehouden die in een geparkeerde auto zaten. In de Italiaanse stad Faenza zijn honderden dode tortelduiven gevonden in parken en straten. Wetenschappers zijn bezig om uit te zoeken wat de oorzaak is van de massale duivensterfte. Ze gaan de vogels onderzoeken op ziekteverschijnselen. Ook houden ze de rekening mee dat de duiven iets anders hebben gegeten dan anders vanwege voedseltekorten nu het winter is. Pas daarna worden de dode vogels bekeken op mogelijke vergiftiging. De berichten over dode tortelduiven in Italië volgen op soortgelijke incidenten in de Verenigde Staten en Zweden. In Arkansas vielen op nieuwjaarsdag zo'n 3000 spreeuwen uit de lucht. Het weer. Het is tijdelijk droger. Aan het einde van de avond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. De temperatuur blijft vannacht ruim boven het vriespunt. Morgen staat er veel wind en trekken stevige buien over. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, radio en internet. GFM. Met nu. See it. We are coming to you. We are coming to you. In stereo. We want you to feel there.